De tweede Pinksterdag is het bewolkt en regenachtig bij maximaal rond 20 graden. De dagen erna komt de zon weer vaker tevoorschijn. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Elsbeth Grutteke. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin wij elke zondag ontbijten met een inspirerende gast. En vanmorgen is dat gevangenispredikant Hitjo Hummelen. Officieel ging hij vorige maand met emeritaat... maar hij is nog regelmatig op zijn oude werkomgeving te vinden om maar te preken. Hoe is het om bijna dagelijks met inbrekers, verkrachters, moordenaars... en andere delinquenten op te trekken? En hoe win je als geestelijk verzorger hun vertrouwen? Daarover ga ik deze morgen met Hitjo Hummelen in gesprek. Dominee Hummelen, goedemorgen. Welkom op deze eerste Pinksterdag. Goedemorgen. Het is uh, vandaag Pinksteren. Dat is voor heel veel mensen een onbegrijpelijke christelijke feestdag. Hoe legt u dat uit aan gevangenen, wat dat is, Pinksteren? Um, aan gevangenen leg je uit dat alle mensen je in de steek kunnen laten. En dat zelfs Jezus in levende lijven op een zeker moment zegt... ik ga heen. En toch dat we niet alleen achterblijven. Dat we verbonden blijven met de Heer. Hm. En dat hij met de geest aanwezig is. En uh, ik denk dat je een geest... Uh, nou, daar weten heel veel gevangenen wel wat, uh, wat van... Maar een geest hou je niet tegen door een muur. En, uh, door, uh, die kan je nooit tegenhouden. En die kan altijd bij je blijven, ook als je helemaal alleen bent. Ook als je in die isoleerzeil zit. Dan mag je weten, die geest die is er uiteindelijk gekomen en hmm. die blijft bij je. Dat zal heel veel gevangenen aanspreken als u het zo uitlegt, denk ik. Ik hoop het. Ja. Ik zal het vandaag uh, nog een keer proberen. Ja, want dus gaat u vandaag ook uh, preken? Gaat ja, u voor? ik ga vandaag nog uh, voor bij de vrouwen in de vrouwengevangenis in de heer Lugbaart, de En dan gaat het ook over pinksteren, neem ik aan. Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld. We gaan uh, met, u praat, of ga met u praten over uw werk, over wat dat betekent. Wat, wat dat nou inhoudt, werk van de gevangenispredikant. Ja. Uh, maar we willen u natuurlijk ook een beetje leren kennen. We hebben een aantal korte vragen voor u uit onze jukebox. Die gaat hij uh, op u afvuren. Graag een kort antwoord ook. Heeft u een hoog EQ? Nee, is niet zo hoog. Wie komt u liever niet tegen op straat? Uh, mijn vijand. Misdadigers helpen of misdadigers opsluiten? Beide. U ergert zich aan. Wil niet praten over. Wil niet praten over uh, uh, kermis. Wat beeld laat u niet meer los? Uh, beeld van een leidende mens. Wat is er met de kermis? dat u daar niet over wil praten. Is dat zoiets verschrikkelijks? Nee, nee helemaal niet. Maar uh, zoiets van, dat leidt mij enorm af. Het is, een, uh, het, is, het is heerlijk, een kermis, omdat het chaotisch is. Omdat het je, je omgeeft met, met ontzettend veel lawaai en, en kakofonie en, uh, en zo. En, mm -hmm. Nou, de, ja, nou... Dat is dat, afleidend. Nou, dat er is, ik, heb, me erg af. ik heb er hier geen gezien onderweg hier naartoe. Dus oh, uh, we zullen er geen last van hebben. U wilt liever uw vijand niet tegenkomen op straat. Wie is uw vijand? Dat is waar? Uh, de, de vijand is iemand um, die ik onder ogen wil, wil kunnen zien. Uh, maar ik wil heel graag uh, daar ook goed op voorbereid zijn. Um, nou kun je dat doen natuurlijk. Als je de straat op gaat, heb je grote kans dat je je vijand tegenkomt. Dat is waar. Mm -hmm. Maar ik wil hem liever niet zien. Mm. Ik wil hem wel. Uh, ik wil hem beslist niet uit de weg gaan. Ik ge geloof zelfs een, een van mijn uh, uh, punten waarom ik geloof is dat ik juist mijn vijanden onder ogen wil zien. Uh, ja, en wil proberen te begrijpen. Um, maar ik wil niet, niet overrompeld worden, niet, niet onvoor, liefst. Lief niet onvoorbereid. Nee, dat nee. is het, het. Goed, het gaat erom... Uh, kijk, als het gebeurt, dan uh, vind ik wel, wel weer een antwoord. Dat hoop ik. Mm -hmm. Tot nu toe is dat gebeurd. Mm -hmm. Maar uh, liever niet, nee. Komt u ze in de gevangenis tegen? Vijanden? Uh, Zitten ze daar niet? Ja. Ja. Ja. Uh, in de eerste plaats kom ik natuurlijk mezelf tegen, hè. Uh, in, uh, nou dat, dat in dit het zal wel verderop ook nog aan de orde komen. Ik heb heel lang in een psychoanalyse gezeten. En dat betekent dat je... Uh, een psychoanalyse is eigenlijk niets anders dan... dat iemand voortdurend aan je vraagt, wat, wat voel je nou? En dat die dan doorgaat, waarom voel je dat eigenlijk? Heb je het idee waar dat vandaan komt? heb je ook het idee waarom je, waarom je bijvoorbeeld in paniek op een zeker gaat handelen. Wil je iets verbergen? Mm -hmm. Nou, dat, daar, daar zitten de vijanden. Hè? En uh, of die nou... Uh, ik heb ook ontdekt dat het meeste vijanden... Uh, nou, dat noem je dan in de psychoanalyse een projectie zijn. Uh, van de vijanden die in jezelf leven. Hè? Ja. Waar je, waar je geen, geen kant mee op kan. Je, nou ja, je merkt het al, een beetje van gaat stotteren, zal ik maar zeggen. In die eerste instantie, als je ze tegenkomt. Hè? Confronterend. Ja. Maar dan komt u dus ze net zo hard binnen als buiten de gevangenis tegen. Als het, als het dan vooral over Absolut. jezelf gaat. Ja. Ja. Dat is zeker zo. En. Uh, als je zegt van hoe is het, laat ik nou maar eens uh, hoe is het om daar te werken te midden van moordenaars en weet ik wat allemaal. Ja, dat hadden wij op de website gezet en daarvan zei u net voor de uitzending tegen mij: ja, dat vind ik wel erg sensationeel. Ja, ik vind het zo, zo sensationeel gebracht. Is het niet zo dan? Uh, nee, nee, omdat je namelijk die mensen dan natuurlijk meteen vastprikt op die ene of meerdere daden. Maar dat zijn natuurlijk maar een paar daden vergeleken... Bij, bij zoveel andere daden, uh, slechte daden, maar ook goede daden... die mensen doen en die ik doe. He, in die zin, uh, ik ken mezelf. Er, er dus zit ook een, een, crimineel, een crie, crimineel in mij, ja? zeg maar. Ik ik zie ik... Een, er zit een hele keurige man tegenover je. Ja, ja, in zal... een net pak. Ja, dat komt om, dat, dat hoop ik. Dat, uh, dat komt ook omdat ik uh, daarvan bewust ben. Uh, dat, ik, uh, dat dat ook in mij leeft. Maar die mensen die daar zijn, dat zijn mensen met uh, een vader en een moeder. En met kinderen en een relatie. En die hebben daar zorgen over. Dat is ongeveer het grootste gedeelte van hun, van, van hun leven. Dus je kunt ze beter een vader of moeder noemen die in de gevangenis zit... dan een moordenaar of een, een, een crimineel? Ja, ja kijk, kijk, ze zitten er niet voor niks. Ze zitten er voor dat criminele feit. En daarop zijn ze geoordeeld. en Een oordeel. Dat is een beweging van. Uh, ik zeg altijd: een beweging van leven naar dood. Je maakt een foto van iemand. en die plak je op de, op de muur. en dan zeg je: dat is hem. Maar ja, een mens is geen foto. is niet een momentopname. Mensen. je kunt er dan maar beter een film van maken. Mm. Een heel levensverhaal, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Dan heb je, zeg je nog iets over die mens. Uh, maar een oordeel is altijd iets wat, wat mensen vastzet. Maar. Op dat, op dat punt zijn ze natuurlijk uh, uh, veroordeeld. Ja. Wat u, hoe u nu praat over gevangenen. Ja. Komt dat door uw werk dat u zo tegen mensen in de gevangenis aankijkt? Uh, ja, dat is zeker zo. Want zo, toen u zo begon, zo wat, wat was uw beeld toen? Van de mensen die u. Nou, dat, dat is, dat is uh, heel aardig om te zeggen. Dat kun je elke keer nog heel goed constateren. van, van hoe je het voor het eerst tegen mensen aankijkt. Uh, er zijn bij de kerkdienst. We hebben één keer in de week hebben we een kerkdienst in de gevangenis. En er komen vrijwilligers. Die komen vanuit allerlei kerken. die komen daar binnen. En het, ik vind het elke keer nog, nog kostelijk om te zien hoe de eerste keer dat die mensen binnenkomen, want dan zie ik mezelf ook weer binnenkomen. Hoe komen ze binnen? Nou, zenuwachtig. Ja. En, en ja, dat is schitterend. En ze komen binnen en ze worden meestal, of meestal bijna altijd, ik heb niet anders meegemaakt, van harte ontvangen, gastvrij, door de gedetineerden. Die daar al zijn, als koster en weet ik wat. En uh, dacht mevrouw, dacht meneer, wat ben ik blij dat u komt? He, dat u er tijd voor over hebt. Dat u komt. Enzovoort. Oké. Okay. Nou, dan gaan ze zitten. En dan zitten ze zo. En ik heb dan ook wel eens meegemaakt. Dat inderdaad. Laten we nou eens echt zo'n boef. Uh, uit het uh, kuifje weglopen. Dan <lacht> naast zo'n beetje bibberige mevrouw gaan zitten. <lacht> Zwaar getatoeëerd. Weet je wel. U schrijft er echt in genoeg in. Hè? En die zitten daarnaast. En ik heb dat er een keer al echt meegemaakt. Hij boog zich zo voor over. Naar, dat, naar die mevrouw. En toen zei ik doe heus niks hoor. <laughs> en dat was ook zo, dat brak over de hele sfeer, schitterend. Maar eh, daarna, als die mensen dan weggaan en uit de gevangenis kom, komen, dan zeggen ze wat zijn dit gewone mensen? Wat zijn... En daar schrikken ze van. Want ze bedoelt dit, dit zijn mensen zoals ik. En eh, en, en, en dan zie je ze ook weer nadenken: van dus ik, ik, ik zou hier ook kunnen zitten. Er hoeft ook maar iets te gebeuren en ik zit hier. En nou, dat, dat is eigenlijk het eerste. We gaan, we gaan zo verder praten. Ja, oké. Okay. arms, and there you were, I needed someone to understand my ups and downs, and there you were, this we love and devotion, deeply touching my emotion, I wanna stop, and thank you baby. Thank you, baby. Oh yes, how sweet it is to be loved. How sweet it is als u uh, op dit moment inschakelt. Welkom bij Dit is de Zondag, het programma waarin we elke zondagmorgen tussen zeven en acht ontbijten met een inspirerende gast. En vanmorgen is dat gevangenispredikant Hitjo Hummelen. Hij is vorige maand met pensioen gegaan, maar keert nog wel regelmatig in zijn oude werkomgeving terug om maar te preken. Vanochtend bijvoorbeeld in de vrouwengevangenis. Uh, meneer Hummelen, heb ik afgesproken u te noemen, niet meneer. In wat voor soort gevangenissen heeft u gewerkt? Uh, in, in nou, alle soorten, kun je wel zeggen, met allerlei uh, verschillende soorten uh, uh, gedetineerden. Vanaf jong, uh, jongeren, vanaf uh, 15 tot 23 jaar, in de dochtershoek in Den Helder. Mm -hmm. uh, maar ook uh, met uh, illegale. En ik heb gewerkt met uh, een huis van bewaring. Dat zijn dus mensen die nog niet afgestraft zijn. Uh, dat is altijd een hele grote groep. In afwachting van, zijn ze zij dan? In afwachting van, en ja. uh, in, spanning, in de spanning van. Mm -hmm. En vervolgens, en dat is toch eigenlijk wel het belangrijkste... in de inrichting met lang en zelfs levenslang uh, gestraften... dat in Heer Ugebaard. Ja, en hoe is het als geestelijk verzorger... om een band op te bouwen met de gevangen? Is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Hoe gaat dat? Uh, nee, dat is de... Uh, de Vrij makkelijk. Omdat um, uh, alle gedetineerden en ook alle jonge lui, uh, dus jongens en meisjes, uh, die weten: uh, de dominee die mag niks zeggen. Aan anderen dan. In het, Aan dus alles niemand. wat besproken wordt, blijft tussen Aan u en Niemand, dat blijft tussen ons. Hij mag niks zeggen en uh, hij is zelf strafbaar als hij dat doet. Nou, dat spreekt hen ook altijd aan. Ja. En uh, ik mag mij dus verbergen achter mijn beroepsgeheim. Hè. Dat betekent uh, dat ik uh, ook uh, uh, mag zeggen, ik weet er niks van... terwijl ik uh, er wel wat van al weet. Uh, maar dat hoef ik niet te zeggen, maar ik, ik kan gewoon zeggen... van, uh, ik hoor daar niet over te nee, praten. Nee. Dus, dus mensen weten dat, dat hun verhaal in ieder geval veilig is bij u? Ja, dat geeft dus een enorme ruimte... En uh, die ruimte, die uh, hebben ze ook nodig. Omdat er uh, verder maar weinig mensen uh, rondlopen uh, die hun dat kunnen bieden. Dat deur dicht gaat en dat ze ook ruimte hebben dus, uh, voor al hun gevoelens. Hey, een, een ruimte die, uh, ook, ook voor gevoelens die, uh, nou die ze zelf dus heel erg afkeuren. Ja. En waarin ze heel kwetsbaar zijn. Dus bent u misschien wel de enige bij wie ze dat hele verhaal kwijt kunnen? Dat wil ik niet zeggen. Dat is ook heel erg persoonlijk gebonden hoor. Want er zijn heus een heleboel mensen tot en met be be bewaarders en bewaasters... die gewoon van zichzelf ook iets uitstralen... van dat ze dat vertrouwen hm. kunnen dragen. Maar die hebben altijd het probleem... dat als er iets, iets is wat, ja, wat bijvoorbeeld crimineel is... Uh, uh, bijvoorbeeld iemand bekend nog eens dat hij nog veel meer heeft gedaan... op allerlei gebieden, dat ze dat eigenlijk moeten melden. Ja. En dat hoef ik niet te doen. Wat je mij ook vertelt, uh, ik zal het nooit doorvertellen. Dat en lijkt je... nou alsof dat dan een heel groot probleem is... Van, hè, dat je dan met heel veel dingen geconfronteerd wordt... dat je zegt, ja, maar dat is zelfs een gevaar voor bijvoorbeeld uh, andere mensen... He, als, als, je, als je dat niet doorvertelt. Je moet die mensen waarschuwen. Maar dat, dat valt in de praktijk. Ik, de, uh, u de, loopt niet rond met allerlei bekentenissen... die nog zwaar op je drukken. Nou, nou, he, de, zo, zo werkt het niet. Ik, uh, als iemand mij iets vertelt... dan doet hij dat niet voor niks. Dan zit hij daarmee. Hm. En dan gaan we daarmee aan het werk. Dan zeg ik, uh, je vertelt het aan mij. Dat vind ik fantastisch dat je dat durft. Laat ik daarmee beginnen... En je merkt ook dat, uh, ondanks dat het natuurlijk heel erg is... wat je me nou vertelt, bijvoorbeeld wat je gedaan hebt... dat ik je als mens blijf accepteren. Maar wat zou het nou zijn als jij dit dus ook eens vertelt... aan de politie, aan de familie van het slachtoffers... Want daar zit je natuurlijk. Nee. Hmm. He? Wat, he? Want je merkt bijvoorbeeld dat dit heel bevrijdend is. Om het aan iemand te vertellen, om het te delen. Maar u laat het dus eigenlijk niet bij dat gesprek. U, nee. u probeert die mensen, de mensen met wie u praat ook te stimuleren om daar, om daar verder mee te gaan. Ja, om daar iets mee te doen. Komt u nou in principe terecht bij gevangenen die zelf al een, een christelijke achtergrond hebben? Of met wie praat u eigenlijk in die gevangenis? In de gevangenis is het uh, uh, vrij normaal dat je contact hebt met een van de geestelijke verzorgers. Humanist, pater, dominee, imam, pandit, alles is er. Rabbi. Alle, in alle gevangenissen aanwezig alles? Uh, je kunt uh, niet, uh, niet aanwezig, meestal zijn er drie, vier van de grootste uh, godsdiensten of richtingen. Maar uh, je kunt dan altijd vragen om zo iemand... Uh, en wij, wij springen ook wel in, hoor, in eerste instantie voor elkaar. Ja. En um, dan is het vaak meer de vraag in de gevangenis met wie je contact hebt, dan of je met iemand contact hebt. Want er is wel contact altijd. Ja, kijk, ja. je bent vrij in je keuze. Met wie je, dat, uh, je mag kiezen wie je wilt met wie je contact hebt. Dat is onafhankelijk van je geloof. Maar je moet wel kiezen. Dat is een beetje ja. een rare zin. Ja. Je moet een keuze maken tussen een van, de, van de, de geestelijke verzorgers. Ja, maar komt het dan ook wel eens voor dat nou, iemand dan voor u gekozen heeft, ja. dat u dan een gesprek voert... en dat het daar dan bij blijft? Ja. Dat mensen zeggen, ik heb daar verder geen behoefte aan. Ja, ik red het wel in mijn voor. eentje. Uh, ja. Ja. En, en, ja. En, en, hoe, en hoe vindt u dat dan? Um, Voelt u zich dan afgewezen? Nou, ik, nee, kijk, dat, dat vind ik nou fijner met, met bijvoorbeeld werken in een eerrichting... Uh, met lange straften. Ik, ik, ik besluit zo'n gesprek nog wel eens van, moet je eens horen, we hebben alle tijd. Hè, dus als je daar eens anders over denkt... Hm. dan ben je van harte welkom. En dat gebeurt dan ook wel, dat mensen daar dan wel weer op een gegeven ja, moment... dat gebeurt zeker. Bovendien komen die mensen, ik loop door over de ringen, ik loop overal rond. Ik kom over die de mensen ringen, wat is dat? Over de ringen, ik bedoel, eh, als het een gevangenis is met verschillende verdiepingen... Oh ja. en denk maar, er zijn een koepelgevangenis. dan heb je... dan, eh, dan kun je dus vanuit één punt kun je al die, die ringen, heet dat... Uh, dat ja. kun je zien, En dan loop je dus op die afdelingen en dan word je aangesproken. Hé hey, dominee, uh, um, um, ja, um, ik wil nog even, uh, ik wil iets van u. Weet dus weten we heel vaak niet precies uh, wat ze moeten zeggen. Nee, uh, uh, waarvoor je naar de dominee gaat. Gaat u dan in de cel zitten bij zo'n gevangen? Of hoe gaat dat? Heeft u een kamer uh, waar uw mensen ontvangt? Uh, ik, ik ga wel eens in de cel zitten. Dat is tegenwoordig wel iets moeilijker geworden, ook om veiligheidsredenen. Maar anders zoeken we een plekje. Ja. Of we zoeken mijn kamer op. Ja. Dat mag. Ja. En, uh, of een andere ruimte. En daar praten we dan. En dan nou gaat de deur goed dicht. Uh, dus u uh, zit alleen met die gevangen? Ja. En is dat nooit bedreigend voor u? Nee. nee? Ook nee. nooit geweest in die 30 um, jaar? Jawel. Maar je moet dat ook een beetje inschatten. Kijk, er zijn wel mensen die bijvoorbeeld... er zijn nogal wat mensen die psychisch gestoord zijn. Hè? En dat merk je. Uh, als je dus natuurlijk mensen hebt die geen goed... als je daar geen goed oogcontact mee hebt... dan moet je wel opletten. Ja. Want je moet opletten of mensen niet in jou... een of andere vijand zien. Hè? Of gaan zien. Dan moet je een beetje opletten. Nou, dat is professioneel dat je dan zegt: van hé, hey, ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik heb natuurlijk een alarmpieper uh, bij me. Maar nee, heeft u de hand En anders aan. dat je de, de, de personeelslid op de gang waarschuwt: van hé, hey, moet je zo even, dit is een beetje linker misschien, een beetje in de gaten houden. Ja. Heeft u het wel eens verkeerd ingeschat? Uh, nee, in, die, in die 33 jaar wel eens een keertje, ja. Ja. Dat iemand opeens iets van mij wilde wat ik absoluut niet wilde. En uh, die mij daarmee uh, overrompelde. Maar ik, ja, dat neem je jezelf toch eigenlijk wel eerst enorm kwalijk. Dat je zegt dat had ik toch kunnen zien aankomen. Nou ja, mensen zijn onvoorspelbaar. Ja, mensen zijn onvoorspelbaar. En dat is uh, wel een risico van het vak. Ja. Ja. Dan, dan zit u met iemand te praten. W ja. Wat voor vragen, wat voor type vragen komen nou het vaakst aan bod in zo'n gesprek? Nou, je, je, je begint uh, met ruimte te scheppen. Van, uh, meestal met een soort vraag van hoe gaat het met je? Heel open. En, en ja dan laat je dat over waar de ander over begint. En die reest al, uh, al meestal in een geweldige vaart naar zijn probleem toe. oh ja? Ja, dat is toch de <laughs> praktijk. Kijk, dit is net als bij een dokter. Kijk, als de dokter zegt, hoe gaat het? ja ga je niet vertellen wat je, wat je allemaal niet mankeert. Nee. Maar je <laughs> begint meteen te vertellen van... Ja, ik zit met mijn vrouw. En uh, weet u die ook, zit alleen. Weet met u ook zijn dat de mensen die er zitten... Weet u wie u voor u heeft? Of is dat voor u ook uh, de vraag? Ja, ik weet wie ik voor me heb. Ja. Maar... Um, ik ga het liefst niet van tevoren um, informatie uh, al uh, tot me nemen. Als dat kan, kan ik wel soms. Maar kijk, je kunt een vraag bijvoorbeeld. Stel je voor dat, dat, dat, dat je het al zo goed contact al gauw krijgt: dat de vraag aan de orde komt van waar zit je voor? Dan is het veel belangrijker hoe iemand daarover praat. Dan, wat dat, ik, dan uh, uh, uh, dat hij alleen maar vertelt, ik zit voor moord. Ja. Uh, maar dat, uh, dat doet hij ook bijna nooit. Uh, hij vertelt meteen over dat er van alles gebeurd is. Huh? En dat, maar die vraag kan ik niet meer eerlijk stellen. Als u het al weet. Als ik het al weet. Ja, dat moet ik ook niet doen. Dat, nee. uh, dat vind ik niet eerlijk. Dan zeg ik dat ook trouwens. We gaan zo uh, verder praten over uh, het werk van Hidjo Hummelen in de gevangenis, maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws van uh, half acht, en dat uh, wordt gelezen door Jeroen Chapkema. Radio 1, het NOS Journaal. In Turkije kunnen vandaag zo'n 50 miljoen mensen stemmen voor een nieuw parlement. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de islamitische AK-partij voor de derde keer als grootste uit de bus komt. De partij van premier Erdogan kan volgens peilingen rekenen op minstens 47 van de stemmen. De as uit een vulkaan in Chili leidt tot problemen voor het vliegverkeer boven Nieuw-Zeeland. De nou, Australische luchtvaartmaatschappijen Qantas en Jetstar hebben tientallen vluchten naar Nieuw-Zeeland en Tasmanië geschrapt. Ze zeggen dat de vluchten door de aswolk te gevaarlijk zijn. De Israëlische centrale bankpresident Stanley Fischer heeft zich kandidaat gesteld als directeur van het IMF. Hij was er van 1994 tot 2001 al de tweede man.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 Dinsdag en woensdag, na de Pinkse dagen, overwegend droog met af en toe wat de zon. Daarna wisselvallig met tot tijd van tijd regen. De temperatuur ligt over het algemeen zo rond de 20 graden. U luistert naar Dit is de Zondag met Elsbeth Grutteken. Goedemorgen. Van harte welkom bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, fijn dat u luistert naar onze uitzending... op deze eerste Pinksterdag met hier te gast gevangenispredikant Hitjo Hummelen. Voor het nieuws van half acht spraken we onder meer al over uh, het werk in de gevangenis. En u zei toen ook, als gevangenen mij iets vertellen... dan doen ze dat niet voor niets en ik zal ze altijd als mens accepteren. Ja, u heeft uh, zich als uh, gevangenispredikant ook verdiept in de vraag... hoe gevangenen uh, zin kunnen geven aan hun eigen straf. Wat is dat, zin geven aan je eigen straf? Nou, dat is best moeilijk. Ja. <laughs> Laten we daarmee beginnen. Uh, uh, daar, daar wordt vreselijk veel over gepraat. Wat is de zin van het straffen? En uh, daar hebben wij als maatschappij en als slachtoffers... Uh, want dat, dat zijn wij met z'n allen ongeveer... Uh, uh, hebben wij daar wel ideeën ja, over. Ja, hè? wij buiten dat, de gevangenis weten dat wel. Uh, wij weten dat precies. Vergelding. Ja, maar ja. nou gaat het dus over, nou zit iemand vast... En dan ga je je afvragen. Van, en die stelt zich de vraag. Wat is de zin van mijn straf? Nou, uh, ik heb mezelf die vraag eens gesteld. Ik zit vast. Hè? En ik heb zo straks al gezegd. Uh, ik heb in een psychoanalyse gezeten. En dan benader je de dingen vaak zo. Dat je zegt, nou, uh, bijvoorbeeld uh, mijn vader heeft mij gestraft. En die, uh, waarom, als jongen, een klein jongen, ik wilde mijn bord niet opeten. Goed, en ik word naar mijn kamer gestuurd. En ik zit op die kamer. Wat voel ik dan? En wat vind ik dan de zin van mijn straf? Mm. Nou, <coughs> sorry hoor. U heeft ik, geen begrip voor uw vader, begrijp ik. Op, in, in eerste instantie absoluut niet. Ja, want anders dan had ik ook niet tegen hem in hoeven te gaan. Kijk, als hij had gezegd, het is verstandig om je bord le leeg te eten... Ja, dan, ik mijn bord leeg dan hoef ik me niet te verzetten. Nee. Maar ik vind dat niet verstandig, want ik heb geen honger. Of ik heb geen zin in die spruiten. Dus, eh, en ik moet mijn bord opeten, dat vind ik kul. Eh, goed, en dan ga ik dus... dus in in eerste instantie is er alleen maar weerstand. Boosheid. Ja, van, je kunt de pot op, om het netjes te zeggen. Uh, uh, goed, dat is het eerste. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de gevangenen. Want, wat gebeurt er? Ik zit op mijn kamer en ik denk, nou, wat heeft dit nou voor zin? Uh, heb ik hier door mijn bord met spruiten opgegeten? Nee. nee, integendeel. Ik heb nou helemaal geen eten gekregen. En ze wilden dat ik eten at. Hm. Dus het middel is voor mijn gevoel erger dan de kwaal. Nou, als je dat nou eens even vertaalt. Hè, euh, dan zeg ik van... Euh, als iemand zegt... Euh, de zin van de straf is... Euh, euh, dat je niet goed bezig bent. Hè. Nou, Buiten, de wet die zegt... Wij voegen daar leed toe. Omdat jij leed hebt veroorzaakt. Wij voegen leed toe aan degene die in de gevangenis ja, wij, zit. Omdat hij zijn vrijheid kwijt is. Euh, ja, en ja. dat doen we door middel van straf. En dan, uh, dat is leedtoevoeging. En dat is vergelding. Uh, jij hebt leed aangedaan en wij doen jou, nou ja, proportioneel, uh, symbolisch, uh, doen wij jou ook leed aan. Ja. Nou, in eerste instantie vraagt hij zich af: wat, ja, wat heeft het dan voor zin? Vergeleken bij het leed wat ik ver, veroorzaakt heb. Want, ja, je doet mij wel leed aan. Maar uh, wat heeft dat voor zin? Want alles wat nog zin had. In mijn leven, dan ontneem je mij ook. Ja, dat is juist de straf, toch? Dat is juist de straf. Maar neem eens een voorbeeld. Ik heb een vrouw geslagen. Uh, goed. Ik word daarvoor vastgezet. Ja. Maar kan ik dan werken aan die relatie? Kan ik dan werken aan. om uh, uh, um het weer goed te maken? Om te leren van hoe, hoe ik. wel met mijn vrouw moet omgaan, niet in onmacht. Uh, uh, en uh, zodat. Uh, um, we zijn even afgeleid omdat ja, er even koffie en thee binnengebracht wordt. En, uh, thee, uh, <laughs> U raakt thee de U zegt ja. dat dat werkt. dus niet zo gevangenis denkt in eerste instantie... net als dat jongetje op die kamer, wat heeft dit voor een zin? Maar daar blijft het niet bij, denk ik. Nee, daar blijft het niet bij. Nee, nou, daar moet het niet bij blijven. Nee, maar wat, Kijk, wat als dat? het daarbij blijft, dan raakt hij verbitterd. En dat gebeurt ook, dat gebeurt natuurlijk yeah. toch best vaak. En dan, uh, nou, dan kun je erop wachten dat hij weer terugkomt. Recidiveren heet yeah. dat, dat is, ja, dat is 70% van de gevallen. Maar dat komt ook omdat mensen gewoon zien: van ja, maar dit is toch precies het tegenovergestelde wat je wil, wil bereiken, ook met mij. En dan en weet dan. u ook al bijna, als u zo iemand ziet: dit yeah. gaat weer fout. Ja, dan weet je, als hij niet verder gaat, en dat is hij. De straffen is in wezen eerst zin ontnemen. En dat geeft leed. En dat willen wij ook hoor met elkaar. Als, wij samenleving. Willen met de, als samenleving willen wij dat hij het voelt. Ja. En dat willen we ook als slachtoffers hè? en terecht. Goed, Maar vervolgens moeten die gestrafte een draai maken. Die moet zeggen van, ja, maar als dit geen zin heeft... wat voor zin geef ik er dan aan, aan die straf? Hm. En dat moet hij zelf doen. En dat moet hij zelf vinden en, uh, om zich heen. Wat voor zin geef ik aan mijn straf? Hoe, hoe kunt u daarbij helpen? En dat kan ik doen door die vraag te begeleiden, zeg maar. Die kan ik, de, daar kan ik hem bij helpen. Helpen om zin te geven aan het leven, aan zijn leven. En vooral helpen bij vragen van, hoe is dit nou gekomen? Hm. En waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik dit moeten doen? Die vraag... Waarom heb ik dit moeten doen? Dat ja, ho hoeft waarom... het toch niet? Ja, wel. Ja? Een gedetineerde die zal heel vaak uh, het gevoel hebben... dat hij moest doen wat hij gedaan heeft... Een drugsverslaafde moest het doen omdat hij geld nodig heeft om zijn drugs te kopen. Ja, ja, uh, uh, uh, iemand die uh, problemen met zijn vrouw heeft, die moest dat doen. om, om uh, Die moest die vrouw, zijn vrouw vermoorden? Om die vrouw kwijt te raken, ja. Zo. Om van die vrouw af te zijn. Maar dan redeneert u dus in de, in de denktrand van degene die de daad gepleegd heeft... Ja. De logica probeert u dan boven water te krijgen? Logica, want het is In bepaald zijn geen logica... Ogen. maar het is zijn gevoelens ja. die erachter zitten. En bijvoorbeeld zijn onmachtgevoelens. Zijn gevoel van als, die vrouw, als ik die vrouw eh, gewoon van me weg laat gaan... dan heb ik gefaald... Dan blijf ik alleen achter. En ik ben niet. dan word ik geconfronteerd met het gevoel dat ik niks waard ben. En, enzovoort. Dat ik van alles zei. Ja. Maar die, die onmacht die probeert, probeert u dan boven water te halen. Ja. Maar hoe verbind je dat dan vervolgens aan de zin van die straf? Nou, ik heb het gevoel dat... dat trouwens, zulke gevoelens die doen zeer. Dat is, dat is een leedtoevoeging... die je kunt vergelijken met bij een dokter... dat die in de wond gaat snijden. Maar dat heeft zin. Dat heeft zin omdat, omdat dan uh, iemand echt getroffen wordt. In waar, die, waar die kwetsbaar is. Mm -hmm. waar, die, waar, die, waar de pijn echt zit. En die, dat leed, daar kan hij ook iets mee. Daar kan die, als hij die dat onder ogen ziet, dan, dan, dan begrijpt hij zichzelf waarom hij dat heeft moeten doen. Kijk, dat, dat je in een crisis zit. Dat je ze een keer moet scheiden van een vrouw tot daar en toe, Maar dat je daarvoor bijvoorbeeld een moord moet plegen. Hè, uh, dat is meestal ook de vraag van de gedetineerde. Mm. Zeker na als hij een pootje gezeten heeft. Waarom, waarom heb ik dat zo gedaan? Waarom ben ik zo stom geweest? En waarom, waarom heb ik haar niet gewoon de deur uitgeschopt? Uh, nou ja, als alternatief. Uh, pas op. Ja. Uh, maar he? u zegt van, dat proces, dat moeten mensen dus dan zelf doormaken. Ik begeleid ja. dat. Uh, ja. uh, herkent u dat als gevangen daar echt op die manier mee bezig zijn? Ja. Dan is dat is zichtbaar? Ja, dat is zichtbaar. En dat is vooral zichtbaar bij mensen uh, die uh, ook um, ja, langzamerhand soms uh, last krijgen van schuldgevoel. Ook schuldgevoel omdat ze niet begrijpen waarom ze dat eigenlijk uh, gedaan hebben. Ze voelen zich ook schuldig naar zichzelf. Maar ook naar de, naar, naar de slachtoffer? Ja. Dat komt dan ook, dat gaat tegelijk. En als ze in God geloven, dat drukt ze heel vaak uit, uh, kan God mij vergeven? Ja. En uh, uh, kan het slachtoffer mij vergeven? En ik heb gemerkt dat dat eigenlijk samenhangt met de vraag, kan ik mijzelf vergeven? Ja. En daar kun je ook heel goed over praten. En, ik denk als je zo bezig bent, laten we nou even nog even naar het slachtoffer gaan. dat het slachtoffer eigenlijk ook die vraag heeft naar de dader. Hoe heb je dit in godsnaam mij aan kunnen doen? Hè? In hemelsnaam, maar ja, ja, het wordt wanhopig gezegd. Ja. Nou, en die vraag die stel ik in plaats ook van dat slachtoffer en de hele maatschappij. ook aan die gedetineerden in die vertrouwensrelatie, hm. met acceptatie. Maar u zegt het komt eigenlijk bij elkaar. Op ja. het moment dat zo'n gevangene zich afvraagt hoe kan ik mezelf vergeven. Komt zo zelf de vraag hoe kan het slachtoffer mij vergeven en hoe kan goed mij ja. vergeven. Dat, hoort, dat, dat grijpt in elkaar. De, de hele wereld die komt uh, als iemand verantwoording af gaat leggen aan zichzelf. Maar ook aan de ander of aan mij in dat geval. Aan de dominee zeg maar. Uh, hè, ja, Ik sta dan ergens voor. He, of, of ik sta eigenlijk voor die hele maatschappij... en voor het geweten, en, uh, weet ik wat. En voor God, denk ik. Ja, dan, dan gebeurt dat. Ja. Ja. dat. Dat punt van... Uh, dan dan uh, komt het dus een opening ook naar de anderen. Ja. En opeens, ik heb even vaak meegemaakt... dat we gedetineerde opeens beseft... oh, dominee, als ik daar aan denk... ik kan er bijna nauwelijks aan denken... want dan moet ik opeens denken... hoe rottig ik eigenlijk uh, ben geweest. Uh, je moet toch ontzettend oppassen dat iemand niet alleen maar in minderwaardigheidsgevoelens terechtkomt. Van, ah oh ja, ik ben ook eigenlijk niks. Ik kan en, het allemaal niet. Ja, en dat kan hij dan niet dragen en dan vlucht hij weer weg. Maar je moet dat ondersteunen van dat die vraag goed is om daar eens naar te kijken waarin je dan schuldig ja. bent. Het een, een proces zoals u het nu beschrijft dat klinkt prachtig. Maar ja. ik las ook bijvoorbeeld in een interview met u dat het ook vaak door elkaar gaat lopen. Dat u bijvoorbeeld wel eens een keer een man. Had, die zijn vrouw had vermoord en binnenkwam lopen bij u... en zei, dominee, ik heb samen met uw collega gebeden... en halleluja, God heeft mij vergeven. Ja. Dat was iemand die nog niet helemaal op het juiste punt... in het proces zat, zo te horen. <laughs> nou, die, weet je wat de moeilijkheid is? Uh, het is de moeilijkheid van, Christen, van christenen. Uh, wij kennen een God die vergeeft. En die vergeeft op het laatste moment... zoals de moordenaar aan het kruis. Uh, dat, dat verhaal kennen alle gedetineerden. Ja? Uh, ja, dat spreekt ze natuurlijk ook enorm aan. Zij identificeren zich met die moordenaar. Ja. ja, ze moeten natuurlijk dan niet vergeten... Uh, niet vergeten wat die moordenaar... Nou allemaal net even in drie zinnen daarvoor zegt. Hè. Want daar ligt juist dit, dit hele verhaal van mij. Ja. Uh, dat inzicht ja. van... nee, maar ik heb het niet verdiend. Uh, en dan komt die opening er. Hè. Maar, goed. maar zo... zo uh, het christendom heeft dus een naam... denk ik ook bijna aan de verloren zoon... Uh, van uh, die vader, die laat je niet eens uitpraten. Uh, van ja, ik ben een slaaf, mag ik alsjeblieft niet bij je werken? Nee jongen, je bent alweer helemaal geaccepteerd. En we gaan feest vieren omdat je terug bent. Ja. Nou, dat tot terecht, tot grote woede van de andere zoon die daar gewoon werkt en verdient. Het is terecht hoor. Die denkt, nou, ik wil ook een feest. Ja, dat is, uh, dat is terecht. Dus dat is de ergernis van, van ons naar God toe. He? En dat is zo. God vergeeft, zover als het oosten is van het westen, staat er in de psalm. Maar het probleem zit erin dat geen mens, naar mijn idee... dat menselijkerwijs gewoon kan geloven dat dat waar is. Ja, ja. Want wij mensen zitten niet zo in elkaar. Wij denken volgens vergelding... En dat is ook zo. Oog om oog, tand om tand. En dat is al heel netjes. Dus zomaar vergeving van God. Dat kan ook een gedetineerde dat niet accepteren. Never. Dat als, en dat is dus wat ik bij deze meneer ook samen... dat heb ik eigenlijk bij hem geleerd. Later in gesprekken. Dat hij op een zeker moment komt op het punt... dat je dus zegt van... dat hij zegt van... ja, het probleem is, ik overschreeuw mezelf. Want ik geloof het zelf niet. Dan ja. mijn vrouw en als, ik het, als ik het dan maar heel hard roep... Dan, dan is ja, het misschien weg. En, en dat, als God dat doet, nou, dan moet mijn vrouw ook wel. He, en Ik heb dus al verteld, he, het voorbeeld van... Ik, ik vroeg onmiddellijk aan collega's, hoe doe jij dat, een rabbi? He, en dat hij dus zei, oh, fantastisch, zeg ik dan. He, dat God je heeft vergeven, maar heeft je vrouw je ook vergeven? Ja, ja, ja. En dat is een goed antwoord. Is het dan uiteindelijk het allermoeilijkst voor een gevangene... om zichzelf te vergeven? Ja. Heel snel antwoord krijg ik van jou. Ja, ja dat, is, uh, dat is het allermoeilijkste, heel diep. En als dat lukt... Hè, uh, dat lukt alleen maar doordat je zelf verwerkt hebt... en alle pijn hebt gevoeld bij jezelf... waar jij uh, uh, uh, uh, verantwoordelijk geweest bent... En tot in de diepste diepte. Dat je ook ziet dat je je niet meer verschuilt achter ja, je opvoeding. Ja, We, we praten wel over de opvoeding en hoe het gekomen is. Maar dat je toch zegt van... Ja, maar dat is mijn leven, daar neem ik verantwoording voor. En op het moment dat je dat doet... Nou, dat is hetzelfde als in de psychoanalyse. Zo werkt de psychoanalyse ook. Dat je, Op het moment dat je door hebt waarom je dingen moet voelen... Ja? Dan, heb je net, dan is het net of je het kunt loslaten. Loslaten en vergeven is hetzelfde. En het is na de worsteling van, van Jacob met Ezo... en de hele nacht eh, zit je te worstelen. Hè? En het gevecht gaat eindeloos door. En, en, en dan zegt die ander al, God of, of je, de vijand... Of, of je broer, die zegt al, het is genoeg. Zullen we, zullen we ophouden? Hè? En je bent sterk hoor, je wint zelfs. Ja, uh, en dat, dat je dan zegt, ik, ik laat het ik, ik, ik oké, okay, maar dan moet u mij de zegen geven. En dan krijgt hij die zegen, en dat is de zegen van het is goed zo. Nooit vergeten, maar we kunnen het loslaten. We kunnen het in het verleden een plaats geven. Het doet altijd zeer als je er weer aan terugdenkt. Het is onherstelbaar. Alle delicten zijn onherstelbaar. Maar we kunnen het de plaats nemen, geven. Oké. Okay. Ja. Dat is loslaten. En ik heb al dan eventjes gezegd als voorbeeld... misschien wel aardig... Uh, een van de gedetineerden zei tegen mij... Uh, en dan kun je zien van dat het wel eens lukt... die zei, dominee... ik hoor de vogeltjes weer fluiten. Ik, uh, wat zeg je nou? Ja. Hij zei... Uh, kijk, vroeger toen ik heel jong was... toen heb ik wel eens een keer de vogeltjes horen fluiten. Maar dan merk ik merk opeens... Dat de vogeltjes weer fluiten. En ik denk ja, precies. Ja. Jij bent er. Gedicht. Het is tijd voor okay. poëzie. Ja. Dat past oh. heel mooi bij de vogeltjes Goed. die fluiten. De dichter uh, bij de zondag van vandaag is uh, Menno van der Beek. Dichter bij de zondag. De pasto gaat met pensioen. Als ik een ijs dat te bakken en op de radio komt het bericht... dat de dader van een misdrijf gepakt en bestraft is met, zeg, 20 jaar... dan denk ik soms afwezig de ui in de pan strooiend. 20 jaar is dat wel lang genoeg. Ondertussen heeft Dominus Hitjo Hummelen de gevangenen 30 jaar lang bezocht. Daar is meer volharding en liefde voor nodig dan voor een commentaar in de keuken. Vandaar een gedicht voor hem, getiteld Vrijdenker. Vrijdenker. Zij zitten vast, wij zitten vast... En ik zit vast. Aan wat ik heb beloofd, of in ons hoofd, in de gevangenis, achter de eigen ogen. Maar als je mazzel hebt, dan komt de pastor langs. Die niet veroordeelt, die voor niemand bang is. En die zijn leven lang al met vergeven bezig is. Niet wat je zegt, maar dat je praat, maakt het verschil. De pastor knikt, hij kent al die verhalen. En beter nog, gelooft ze allemaal. De geest, tenslotte, waait waarheen ze wil. Ja, ik zie een glimlach op uw gezicht. Mooi. Mooi gedicht. Ja, mooi gedicht. Past bij u? Ja, dat uh, zeker. Uh, uh, het verhaal van de gedetineerde komt en ik knik begrijpend, maar ik zal voortdurend vragen waarom... Het blijft niet bij alleen maar constateren, maar u nee, gaat... Een, het gaat vooral om de, ja, confrontatie, maar het klinkt ook wat, dat is wat te hard. Het is de A vraag waarom moet je zo denken, waarom praat... heb je dit gedaan? Ja, we praten zo verder. Ja. 1, 2, 3, 4 van Feist. Als u net hebt ingeschakeld, ik praat vanochtend... met gevangenispredikant Hitjo Hummelen over zijn werk. Hij is met pensioen gegaan, maar werkt eigenlijk nog steeds hard door. Zo gaat hij zometeen later deze ochtend ook nog voor... in de vrouwengevangenis. Uh, Dominee Hummelen, Hitjo Hummelen, we hadden het net over... Uh, uh, het punt bereiken bij een gevangene dat hij zichzelf kan vergeven. Vergeving kan vragen aan degene aan wie die leed heeft aangedaan. Kan aanvaarden dat God hem heeft vergeven... Als dat punt nou bereikt is, en het is een gevangene... u zei net ook al, ik heb met lang gestraften gewerkt... die de rest van zijn leven in de gevangenis moet zitten. Ja, dan zit iemand nog wel de rest van zijn leven in de gevangenis. Ja, dat klopt. Nou, dat is een behoorlijk punt. Stel je voor dat iemand dat dan al echt allemaal bereikt heeft... dat je daar een paar jaar mee bezig bent geweest. Hè? Echt heel intensief. Uh, en dat zo iemand heeft dan ook duidelijk behoefte om uh, contact met... Uh, uh, slachtoffers of de familie van het slachtoffers nog te hebben. Nou, dat mislukt dus heel vaak, maar dat is een heel apart onderwerp. Uh, dat komt omdat de, de, de slachtoffers en de, en de familie van slachtoffers... een hele andere uh, klok hebben om dingen te verwerken dan gedetineerden. Die zijn er de hele dag mee bezig ja. vanaf het begin. Ja. En een slachtoffer die probeert het eerst weg te houden. Maar goed, dan heb je dat allemaal gehad. Stel je voor dat het allemaal is. En inderdaad, en dan? Nou, dan meestal uh, uh, ga je proberen een plan te maken met elkaar. Van hoe, je, je moet nog vier jaar zitten. Wat gaan we doen in die tijd? Uh, ja, wat gaan we... Het klinkt een beetje... Een beetje, beetje soft hulpverleners. Een beetje soft hulpverleners. Wat ga jij doen? Maar uh, wat ga... Uh, hoe, hoe, denk je, uh, ja, hoe denk je daar vorm aan? Te, zin aan die straf te geven. Ja. Maar hoe kan dat dan? Geef daar zo'n voorbeeld Nou, van. dat kan bijvoorbeeld doordat je zegt van... ik ga nog eens een opleiding doen. Dan komen ook dingen... Uh, of ja, en ik ga me uh, voorbereiden om nog eens iets goeds te doen in de wereld. Uh, als je al wat ouder bent, vrijwilligerswerk om daar je dan voor te bereiden. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Uh, zulke dingen, dan moet je dat invullen. Maar dat valt niet mee. Nee, uh, nee omdat ja als iemand op een zeker moment uh, uh, uh, uh, dat helemaal verwerkt heeft... Uh, dan heeft hij ook het gevoel van, nou ja, dat, dit is dus de zin van die straf geweest. Uh, en, uh, maar de maatschappij die, uh, die denkt daar natuurlijk nog anders over. En eventueel ook de slachtoffers. He? Dus um, iemand heeft zichzelf vergeven, heeft vergeving gevraagd... maar de samenleving ja. ziet hem nog altijd als de ja, dader. Ja. Kijk, ik, ik heb al gezegd van, dat je uh, uh, de mogelijkheden van gratie... gratie betekent genade, hè? Uh, Dat je die wat zou moeten uitbreiden. Voor als mensen nou, nou echt aantoonbaar uh, in, in, in die straftijd... Uh, zo bezig zijn geweest. Dat ik zou maar zeggen. dat het slachtoffer zegt. Nou, inderdaad. Ik hmm. ben ook overtuigd van. Hij heeft A. zijn lesje gehad. Maar B. hij heeft ook iets gedaan met die straf. Maar u, u heeft de tijd niet mee dan in de samenleving? Nee, helemaal want ik hoor niet. alleen maar. hoeveel meer straffen. Harder straffen. Nee, bovendien hebben we ook helemaal niet de tijd mee. Om het uh, tijd niet alleen mee. Maar Nederland heeft een uitstekend rechtssysteem. En de rechters die vinden. van wij spreken dat die. Die, die, die, die heel, heel zorgvuldig uh, gaan weer om met, met de rechtspraak. En dan komt er nog eens iemand te doorheen fietsen later. Die zegt, nou, dat kan wel wat minder. Dat is niet, niet, niet rechtvaardig. En daar moet je ook erg mee oppassen. Dus wij zijn in Nederland een van de zuinigste landen... Met gratie verzoeken. Ja. En je moet er ook heel voorzichtig mee zijn. Want voordat je het weet, gaat, gaat iemand Wordt ermee een, aan de lopen. Ja. Er is nog heel veel meer te zeggen. Ja, en maar het is wel zo dat we al over een paar minuten weer klaar zijn met deze uitzending. Ja. U heeft in het Dit is de Zondag-gastenboek. wat we altijd hier aan onze gasten geven. opgeschreven hoe uw ideale zondag eruit ziet. Ja. En dat zijn er twee: één tijdens de vakantie en één tijdens het gewone ja. dagelijkse leven. Wilt u ze ja. voorlezen? Ik zal ze voorlezen: De Ideale Zondag. Buiten de vakantie vind ik het fijn om op te staan... en meteen naar buiten te lopen in mijn pyjama uit de slaapkamer. De frisse lucht even voelen. Een nieuwe dag na de nacht. De eerste dag van de week, een dag van God. Ik kijk over de velden naar de horizon waar de zon vandaan komt. Vervolgens zou ik willen preken in een van de dorpen of steden in de buurt. En wat hebben we toch mooie kerken in Nederland. En een mooie orgels. En wat komen er nog steeds mensen om te luisteren. Daarna doe ik één dienst in de gevangenis. En dan het liefst meteen op de fiets... even naar het strand en het duik nemen... even het preekzweet eraf spoelen. Heen en terug kost niet meer dan twintig minuten. En de dag wordt dan afgesloten met een etentje met een vriend of een vriendin. Ik vind het prima om zelf te koken, maar ook fijn als een ander dat eens doet. Op vakantie op een grote wandelroute die ik graag maak, begint de ideale zondag vroeg met wandelen naar boven naar boven het dorp op de helling van de berg. Wanneer de klokken van de kerken beginnen te luiden voor de kerkdienst, voel ik me half schuldig dat ik niet in de kerk zit. Op een bank zitten alle meneer geheel in bergwandel nu. Ik groet en ik ga even naast hem zitten voor een memering. Zo. Met een uitzicht over het dorp met de klokken. We hebben een kort goed gesprek. Ik weet niet precies waarover. Maar we begrijpen elkaar even helemaal. Dat is een pinksterzondag. En dat is vandaag... Een ideale het, ja. zondag van Hitjo Hummelen. Als u daar boven op die berg zit te mijmeren, waar, waar denkt u dan over? Of waar mijmert u dan over? Nou, dan denk je inderdaad dan wel even over de zin van het leven. En dat is dan de, helemaal het grote, uh, grote werk. Ik heb die trouwens een keer meegemaakt. En uh, die meneer, dat bleek ook, ik denk, een theoloog. Een, ik heb zelfs het idee dat ik weet welke theoloog dat was. En we hebben daar een... En, en, en, en wie? Uh, of zegt u dat niet? Eh... Uh, nou, ik denk dat het Kung geweest is, Hans Kung. Oh, ja. dat is een hele belangrijke theoloog. Ja, was, uh, later heb ik een rooms-katholieke theoloog die het nog aan de stok kreeg met de paus. Ja, precies. Goed. Hey. Ik wens u een hele mooie gezegende Pinksterzondag toe Dankjewel. met een hele goede dienst, ook in de vrouwengevangenis. En wij uh, gaan uh, even naar uh, Vroege Vogels, Mendel Bentveld. Jullie uh, zo, zo meteen na het nieuws van 8 uur op de zender. Wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen Elsbeth. Wij gaan zeearend jonge ringen. Dat is een bijzonder en emotioneel moment, wordt dat direct naar achter. We gaan omhoog kijken naar vleermuizen. Dat zou je vooral eens moeten doen. Rond 4-5 uur s'morgens. Prachtig. En we gaan visvervangend koken. Vleesvervangers zijn natuurlijk bekend. Maar je hebt nou ook visvervangers en je hoort de kikker. Dat is direct om acht.